benadrukken dat het niveau van onze quiz elk jaar professioneeler is geworden. Niet in het minst dankzij de inzet van inspecteurs Dans en De Konink die vragen hebben opgesteld en straks zullen aantreden als jury in het. Applaus! Hij kan het wel goed zeggen, hè, Romein. Ja, een beetje kerk is, maar al is dat, Bedankt, Sam en Rudy. En ik durf te stellen dat de winnaars van vanavond klaar zullen zijn om furoor te maken bij de slimste mensen ter wereld. Keer, oh, ja ben de gerold. Oei. Het lijkt op een hooizolder. <tie> Waar? Ja, Altijd zelf. En ik zit steenweg houdt. Altijd op de verkeerde moment, hè? Oké, okay, ja. We komen direct. Hey. Hey. Oh, is dat? Ja, is dat? Wil iemand de micro afzetten, alsjeblieft? Ja, dag, Germijn. Alles goed? Ja, tot een half uur geleden wel. Wat nieuws? Uh, de eigenaar, meneer Phil Peters, heeft ons gebeld. Hij heeft het stoffelijk overschot gevonden van een jonge vrouw. Daar, op de hooizolder. Goed gewerkt, Dirk? Bedankt. Ik heb niets gedaan. Hoi. Hey. Hoi. Hey. Hey. Ja. Uh, hoe zal het op de quiz zijn zonder ons? Hoe rapper Zou? dat we hier klaar zijn, hoe rapper dat we naar de quiz kunnen, hè? Wat is hier aan de hand? Wel, Phil Peters, die heeft het stoffelijk overschot. de vroegere bijna, Ja, ja, die woont hier, hè? Hij heeft een stoffelijk overschot gevonden op de onder boven de paardenstal. Nou, we zullen eens gaan kijken. Oh, Ro Romain, wacht nog even, hè? Ja. want de stang die daar binnen hangt... Mm -hmm. Het lichaam was al serieus in ontbinding. Het er vol met vliegen. Oh. Is dokter Maas dan niet binnen? Ze is al weg. Lesgeven? Om negen uur s'avonds? Nee, nee, niet lesgeven. Ze is weggeroepen. Uh, familiedrama in Nijvel, maar ze heeft ons heel goed gebriefd. Ja, en wat heeft ze gezegd? Wel, uh, het gaat om een jonge vrouw, een twintiger, denkt ze. De juiste leeftijd volgt na de zich. Dood zo'n. gebroken, denkt dokter Maas. Maar uh, ja, dat moet ze ook nog bevestigen. Na, na de, de adoptie, ja, ja, ja. Oh, zeg, die ik naar hier over. Ja, ja. ja, ja. Hoe lang heeft hij hier gelegen? Tja, dat is voor de biologen van het labo, maar dokter Maas spreekt uit haar Tenminste sinds vorige donderdag, zegt ze. Vier dagen. En weten we wie het is? Nee, dat had geen papier bij zich. Ze droeg alleen maar een broeske, een jeans, geen jas of zo, ook niet, geen handtas. Het identificatieteam is er mee bezig. Oké. Okay. Vraag of ze een opsporingsbericht willen verspreiden van zodra het slachtoffer toonbaar is. Hè? Mm. En de, de bewoner daar, hoe, hoe zit het daarmee? Phil Peters. Er komt geen zinnig woord uit. Die zit maar voor zich uit te staren en nee te antwoorden op alles wat hij gevraagd. Ik heb hem naar het ziekenhuis laten brengen. Allee, ik ga kijken en zorg dat hij maar de praat krijgt. Naar het ziekenhuis nu? Nou, meer ja. om hè. Toe, die mensen slaapt nu, hè. ik kan dan niet wachten. En de quiz dan. Eh, kent je het motto van elke goede speurder? Geen tijd verliezen. Want ah, ja. ja, dan word je wel gaan naartoe. Vaart. Je kunt mij bellen, hè? Aan de Je gaat naar die quiz, hè? Ik, ik zweer het u, hè? Oh, dat mag het wel stil. Verdomme. Hé, al ja. Hey, dag Rudy, dag Sam. Mm -hmm. Zo laat nog. Ja, ja. Uh, we komen voor Phil Peters. In welke kamer kunnen we die vinden? Momentje. Phil Peters. Mm -hmm. Nee, sorry, maar ik heb hier niemand die zo heet. Phil Peters. Maar ja, die moet een half uur geleden binnengebracht zijn. Ja, dat kan toch niet? Ah, waar is dan? nu? Ah, inspecteur Dans, inspecteur De Koning. Dokter. U komt voor mijn patiënt Alessandro Nutello. Jammer, maar meneer Nutello is nog in een diepe slaap. Uh, ik denk dat er een vergissing in is, dokter. Wij komen voor Phil Peters. Phil. De beenhouwer. Ja, de slager. Juist. Voor Alessandro Nutello dus. Hè? Zo staat het op zijn identiteitskaart, zijn cis zijn rijbewijs. Dus? Dus Alessandro Nutello. Ja, met één met L? Uh, Alessandro is met één L, mm -hmm. Nutello met twee. Ja. Nu ah. zullen we dat weten of hij onze man is. hè ja dank wel ja Dirk zeg het eens wel uh, ik wou u feliciteren met de politiequest van gisterenavond dat was vakwerk. ja dank u Dirk dank u, dank maar het uh, is goed dat je belt want ik moet u iets toevertrouwen uh -huh. ah, ja ja ja jij zijt de meest onbetrouwbare en meest onbekwame politieman die ik ken van houden we een beetje neer als officiële identiteit van de bewoner van een plaats delict geeft jij een valse naam op zijn echte naam is niet veel beter, zeg maar Alessandro Nutello. Ik heb dat niet eens laten controleren. Sorry Romain, maar we waren er allemaal zeker van dat hij veel heet. Mijn man en ik. Sorry, sorry, sorry. Ik ga dan niet aan nu een baas vertellen hè, of hij krijgt een hartinfarct. Van het lachen, godverdomme ja dat ik niet aan de lijn was. Ja, bon, goed. Alessandro Nutello. Ja, wat is er van Nutello ja, Geboren in 1949 in Villa Grazie in Sicilië. Ja, uh, dat is een stadje vlakbij Palermo. Ja, zijn ouders overlijden in 1958 en in dat jaar komt hij naar België. Ja, en hij wordt opgenomen in het gezin van zijn oom en zijn tante, Vito Nutello en Alina Baldini. Dat was in Angleur, bij Luik. Mm -hmm. ja. Ja, onkel Vito zal waarschijnlijk in de koolmijnen gewerkt hebben. Ja, hier staat ook dat zijn oom en zijn tante hem geadopteerd hebben, maar details over die dossier vind ik niet direct. Wel zoek het adoptie van een zus op. Hoe meer we over die film weten, hoe beter. Wel, Op zijn 22e trouwde hij met een meisje in het half. Fernand de Geluk. Ja, en de rest uh, weten we. Het is wel vreemd dat hij hier al meer dan 40 jaar woont en dat iedereen hem kent onder een andere naam. Waarom doet iemand zoiets? Dat zullen we hem zelf eens moeten vragen, hè? Ja, van den. Met de commissaris Filip Peters hier. Ah, dag meneer Peters. Maar zouden we niet beter zeggen, meneer Nutello? Uh, ja, ja, ja. U mag dat doen, maar ik ben die naam niet meer gewoon. U, u wilde mij spreken? Ja, als het kan, graag, ja. Ja, ja. Wel, ik, uh, ik wacht op u in het hospitaal. Meneer Nutello, goedendag. Als u dat wilt, ja. Ja, ik ben commissaris van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie. Dit is mijn collega, inspecteur Dams. Goeiedag. Ook, eh, uh, goeiedag. Ik zal dus, uh, alles vertellen. Ja. ja. Dus maandag heeft u het stoffelijk overschot van een jonge vrouw gevonden bij u thuis? Ja, ja, ja. Enfin, dat dat een jonge vrouw was, kon ik niet meer zien, uh, inspecteur. Ze zat al vol. Ja, ja, oh, we, ja, ja, ja dat dit is goed, en... de, de, de details kennen we, meneer Nutello. Oh, pardon. Uh, wanneer heb je het lichaam precies ontdekt? Uh, in de late namiddag. Vijf uur, zoiets. Ik was juist wakker. Ah, oh, slaapt dus namiddags? Ja, ja, ja. Toch dikwijls. Spoormiddags dus ga ik bijna altijd wandelen. Ik vertrek om zeven uur s morgens. En ik kom pas tegen twaalf uur terug thuis. Ja, dat zijn veel kilometers. Oh, ja. En uh, wat doet u na zo'n wandeling? Eh, uh, ik eet een stukje. En dan probeer ik wat tv te kijken, maar <laughs> ik val altijd in slaap. Ja. De leeftijd zeker. Ja. Dus u bent maandag ook gaan wandelen. U heeft gegeten, tv gekeken. En dan bent u in slaap gevallen tot ongeveer 17 uur. Ja, ja, juist ja. En dan bent u naar de paardenstal gelopen, hè? Doet u dat vaak? Nee, nee. Nee, nee bijna nooit. In, in het begin had ik een paard, ja, maar dat beestje was ziek. Ik heb het moeten wegdoen. En waarom bent u maandag wel naar de stal gegaan? Och, door de stank. Er ging zondag al een vieze geur, maar maandag was het nog erger. Ik heb een beetje mijn neus gevolgd. Mm -hmm. Ben binnengegaan in de stal. Mensen lief. Oh, dat stonk daar. Ik ben dan op de ladder gekropen en ik zag iets liggen tussen het stroom. De jonge vrouw. Ik heb haar omgedraaid. Ja, oh, oh, oh. dat gezicht vergeet ik nooit. Dat was, dat was geen mens meer. Dat was. Ja, maar rustig. Uh, Moet ik een glas water hebben? Nee, nee, nee, nee. Nee, het gaat al. Uh, zeg, en dan hebben de politie gewaarschuwd. Hè? Ja, ik ben uh, van die ladder gekomen en uh, ik heb onmiddellijk mijn gsm gepakt. Kende u het slachtoffer? Nee, nee. Nee, nee. In de beste verte niet. Ik zeg het, haar, haar gezicht was onherkenbaar. Maar uh, u herkende haar ook niet aan haar kleren, bijvoorbeeld? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, commissaris, ik ken die vrouw niet. Weet u nog wat u vorige donderdag gedaan heeft? Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Zelfs als altijd vrees ik tot, tot vijf uur geslapen. En dan voor de rest nog wat tv gekeken. En op restaurant gezeten tot elf uur. Aha. Ja, ik ga zeker vier keer per week op restaurant. Ja. Wat moet een mens doen als hij alleen is, hè? Ja, goed, uh, we trekken dan na, hè. Niets speciaals gemerkt rond het huis, niets gehoord. Er uh, nee, nee, nee, nee. Waar ik woon is niet veel passage, hè. De verkaveling staat nog bijna leeg, alleen naast mij woont er nooit. iemand. Ja, het echtpaar Gets Wouters. Huh? Uh, Kent u die mensen goed? Uh, ja, dat is, dat is dag en avond. meer niet. Uh -huh. Maar ze zijn vriendelijk en ik denk dat het harde werk zijn. Ze vertrekken heel vroeg en ze komen laat thuis... En op weekdagen komen ze alleen buiten om een kwartiertje met de hond te wandelen. Oké, okay, dank u, meneer Nutello. Alsjeblieft. Ah ja, uh, nog één vraagje. Uh, waarom gebruikt u de naam Phil Peters in plaats van uw echte naam? Uh, uh, ze hebben mij altijd Phil genoemd, enfin, sinds ik in België ben. Ik kwam bij mijn tante en mijn onkel terecht in Angleur. Voor hun was ik Phil Peters. Ja, ja. Wa waarom, dat weet ik niet, maar ik vond het wel tof. Uw oom en uw tante hebben u later geadopteerd, hè? Uw ouders zijn jong gestorven. Ja, ja, heel jong. Maar vraag mij geen details, commissaris, want. die ken ik niet. Oké, okay, meneer Nutello, uh, u hoort nog van oh, ons. Ja, bedankt. Ah ja, zeg, er komt straks iemand langs om uw vingerafdrukken te nemen en wat haren en een staan. Ah ja? Oké. Okay? Ja. Goeiedag. Ja, dag, bedankt. Wat een rare kerel, zeg. En op 40 jaar rond onder een andere naam en hij weet niet waarom. Dat kan niet, Hans heeft zijn reden. Maar helpt het ons onderzoek verder? Niet echt. Voorlopig kunnen we niet veel meer doen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jij gaat vanavond samen met Sam met de buren van Uthello praten. Vanavond? Kan dat niet nu meteen? Maar nee. Ik heb toch gehoord dat ze overdag niet thuis zijn. Ja, maar om uh, als het een blijft. Van... Ja, ja, ik snap het al. Vanavond is Champions League zeker hè? Ja. Oké, okay, het is goed, zou ik oh, zeggen. Ja, dan uh... ik moest ik hem maar ik zal een tong draaien. Zeg je op uw gemak hè? Dat vertel ik aan Martin hè? <lacht> Het is dus die hond die maar een kwartier per dag mag wandelen. Hoe weet jij dat? Goedenavond. Mevrouw Wouters. Inderdaad. Commissaris Van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie. Dit is mijn collega inspecteur De Koning. Inderdaad. Mogen wij even binnenkomen? Tuurlijk, kom maar. in dit is mijn man, Sven Jets. Dit zijn mensen van de federale politie. Aha. Uh, Goedendag. Gaat u zitten. Dank okay, u. Dank u wel. En waarvoor komt u? Wel, uh, wij onderzoeken een voorval dat zich bij uw naaste de heeft voorgedaan. Oh ja, ja. Dat lijk dat ze maandagavond gevonden hebben. Ja. Hoe weet u dat er een lijk werd gevonden? Commissaris, daar stond hier vol politie. En we hebben een lijkwagen zien wegrijden, dus ga ik ervan uit dat er hier een lijk werd gevonden. Mm -hmm. in, in de stal, is het niet? Ja, ja, ja. We zoeken de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak natuurlijk. Ah bon? U weet niet wie dat is? Nee, meneer Gets. Misschien kunt u ons helpen. Hoezo? Wij weten van niks, we zijn hier bijna nooit. Waar was u bijvoorbeeld vorige donderdag, meneer? Ik? Uh, op mijn werk... Ik werk bij Verzekeringen Populus en het was vrij laat. Tien uur s'avonds, meen ik. Maar goed, door middel van onze badge wordt onze aanwezigheid daar geregistreerd. Mm -hmm. Daar kunt u nagaan. Ja, dat zullen we doen. En mevrouw? Ik, ik heb donderdag ook lang gewerkt. Ik ben diëtiste in de Verenigde Ziekenhuizen in Ukkel. Ik heb rond negen uur het ziekenhuis verlaten, ook met mijn badge. Oké, okay, dank u. We zullen dat checken. En uh, leeft u op vriendschappelijke voet met uw buurman, meneer Phil... Uh... Phil Peters? Ja, ja. Goh, we zien hem niet veel. Hm? Maar het is wel een vriendelijke man. Hm. Dat wel. En een beetje verstrooid. Ah, hoe bedoelde u? Dat wel, in de herfst had hij een paar weken vakantie. Hm? En toen hij vertrok, vergat hij gewoon het schuifraam van zijn woonkamer te sluiten. Ja, hè? ja. Dus dat, dat heeft dus twee weken opengestaan. Ja. Uh, uiteindelijk ben ik dat gewoon gaan sluiten... Maar verder, ja, geen problemen met nee. meneer Peters. Nee. Oké. Okay. Goed, dan de zaak van het gevonden vrouwenlichaam in Breedhout. Ik heb de indruk dat we nog niet ver gevorderd zijn. Ja, ja we zijn allemaal pas bezig. Hè? Ja, maar zo moeilijk kan dat nu toch niet zijn. Het probleem is dat we de identiteit van het slachtoffer nog niet kennen. Wat heeft de autopsie opgeleverd? Ja, vrij veel, hè. het staat nu vast dat die vrouw haar nek gebroken heeft. Volgens dokter Maas kan ze van een trap gevallen zijn, want de verwondingen zijn typisch voor zo'n val. Of dat ze geduwd werd, dat valt niet uit te maken. En uh, op haar lichaam werden ook haren en vingerafdrukken van drie verschillende personen gevonden. Eén set is van Phil Peters, één set is nog onbekend. En één is van een zekere Jos de Wolf uit Hoeilaard, dat is een meteropnemer van gas en elektriciteit. Oppakken en verhoren. En het signalement van het slachtoffer? Er werd nog geen foto verspreid. Ja, het gezicht was zo aangetast dat het moest gereconstrueerd worden. En dat kost tijd. Hè. Maar intussen hebben we wel een accurate persoonsbeschrijving. Waarop wachten we? Wel, het gaat om een vrouw van 22 jaar. Ze is 1,72 meter lang en slank gebouwd. Ze heeft donkerblond haar en wellicht groene ogen. Ze droeg grijze pumps, een donkerblauwe jeansbroek en een engblauwe blouse. En ze droeg ook nog een polshorloge aan de linkerarm en de ringen met zeer herkenbare motieven aan de ringvingers. Dus we kennen haar. Het is nog een beetje geduld hebben. We weten nu dat deze persoonsbeschrijving bijna voor 100% overeenkomt met die van Stella Versteven. Een meisje dat dit weekend als vermist werd opgegeven. De ouders van Stella hebben toestemming gegeven om haren en zo te verzamelen op haar appartementje. De DNA van Stella en dat van het onbekende meisje wordt nu vergeleken als die matchen. Dan, de... Dan werd Stella verstevend dood teruggevonden in de villa van Phil Peters in Breedhout. Ja. Uh, maar wacht dat resultaat niet af. Uh, toont foto's van haar juwelen aan bekende uh, collega's bijvoorbeeld. Uh, waar werkt Stella? Uh, uh, bij de... De, de, de Populusbank. De Populusbank. Ja. Het is niet waar, hè. Stella is dus een collega van Sven Gets. ja. Dams, Sam, ga opnieuw met hem praten. Ja. Ga hem desnoods halen op zijn werken, vooruit. Ja, maar wacht, wacht, nog even niet weglopen. Uit, uh, uit het sporenonderzoek blijkt ook nog... dat het lichaam eerst van achter in de nof gelegen heeft... onder een beukenhaag, voordat op de nooizolder belanden. Jullie praten met Gets. Ik ga langs bij Phil Peters. En vraag hoe het komt dat hij een lijk in zijn achtertuin niet heeft opgemerkt. Ja. Ah, ah, die heeft vrij af. Oké, okay, ja, bedankt. Daar. Zijn gids is niet op zijn werk vandaag. We zullen eens kijken of dat hem thuis is. Hè? Wat voor Kunnen collega. Die boekensprongen niet afleren. Ik ga dat niet afleren, maar uh, ik zal het perfectioneren. Sam. Meneer Nutello. Huh? Hier ben ik weer. Wie wie, wie, wie, wie, wie bent u? Ja, maakt u een grapje of wat? Commissaris Van Deun, Commissaris Van Deun, Zeg, Peters of Nutello, is nu gedaan met die zever? Ik probeer hier een waarschijnlijke moord op te lossen oh, en heb Commissaris. Wat? Ik heb haar vermoord. Hm? Het is mijn schuld. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Zeg dan nog eens. Ik, ik had mij op haar moeten werpen om haar te beschermen. Dan was ze niet gestorven. De, de mooiste vrouw van de wereld. Wie? Dat mesje dat bij u gevonden is. Ah. Maar Peter speelt niet met mijn voeten, hè? Gaat het nu bijna antwoorden? Moet ik u laten oppakken, misschien? Meneer Van Duinem, mag ik u vragen om deze discussie te stoppen? En onmiddellijk. Dokter, ik zou u willen adviseren om het onderzoek niet te verstoren. Kan ik u even spreken op de gang? Dringend, alstublieft. Bon. Ja. Meneer Peter speelt helemaal niet met uw voeten. Zijn hippocampus is beschadigd. Wat zegt u? Ik heb hem zeer grondig onderzocht. Hij moet onlangs vrij zwaar ten val zijn gekomen. Dat zie ik nog aan een schaafwonde op de hoofd uit. Maar veel erger is dat hij intern letsel opliep. Aan de hippocampus dus. En dat heeft voor gevolg? Dat hij regelmatig aanvallen krijgt van een anterograde amnesie... Met andere woorden, hij is vaak niet meer in staat om nieuwe feiten of gebeurtenissen te onthouden. Ah. ah, dus vanaf die val... ...kan hij moeilijk nieuwe informatie opslaan. Cezar. Daarom herkende hij u zo even niet. Let wel, motorische vaardigheden zoals rekenen of fietsen zal hij wel nog hebben. Maar wat bazelt hij dan voortdurend dat hij schuldig is aan de moord op de mooiste vrouw ter wereld? Volgens mij heeft dat niets te maken met het voorval bij hem thuis. De afgelopen dagen had hij het stevast over een zekere Graciela... die hij had kunnen redden mocht hij zich op haar geworpen hebben. Mag ik een gok wagen? Ja, doet u gerust. Het verhaal van Graciella zou iets kunnen zijn uit zijn verleden. Een gebeurtenis die hij jarenlang verdrongen heeft... maar die door zijn val plots weer aan de oppervlakte verschijnt. Wat denkt u? Dokter, het klinkt absurd, maar jij bent de wetenschapper. Hè? Ja, Sam. Uh, spit eens grondig het verleden van Phil Peters uit. Waarom is die als kind uit Italië weggegaan? Waarom werd hij geadopteerd door zijn oom? Welke rol speelde een zekere Graziella in zijn leven? Ah, we zijn nog onderweg naar Svenget. En daarna naar Jos de Wolf. Hm? Wat ik doe. Dat gaat u niet aan, hè, Sam? Sst, meneer Van Deun. U bent in het ziekenhuis. Goedenacht. Meneer Gets. Ah, ge daar weer? Eh, we willen u graag nog een paar vragen stellen. Ja, zullen we even mogen binnenkomen? Ja, sorry. Eh, ik had dat eigenlijk niet Meneer verwacht. Meneer Gets, we heb... kunnen u ook dwingen om met ons mee te gaan. Allee, ja. kom binnen. Allee, merci. Ja, meneer Gerts, uh, zegt de naam Stella Versteven, zegt dat u iets? Stella ah Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, is, dat is een collega, hè. Maar zo goed ken ik haar eigenlijk niet, hoor. Ik weet nauwelijks hoe dat ze eruit ziet. Zegt hm. staat hier iets in brand, of wat? Hm? Uh, Wil jij alsjeblieft eens hier blijven? heb daar niks te zoeken. Hé, hey, hier blijven. kan er iets in de lopenaar. Oh, kleren, uh, Sam, pak die hey, tang en oh, haal dat ze eruit. Blijf er eens af, zeg. Kalm blijven, Gerts. Ah. Rustig, kom, jong. Ga maar mee. mee. Allee, de laatste voor vandaag. Oh, ik heb al een goestje in een kruimglasje. Goeiendag. Ja. Ah, getuige van Jehova. Ja, ik ben inspecteur Dams en dit is inspecteur de Koring van de federale gerechtelijke politie. U bent meneer Jules de Wolf, meteropnemer? Ja, dat is correct. Mm -hmm. Mogen we dan even binnenkomen? zou u graag een paar vraagjes willen stellen. Ach, dat denk ik niet. Uh, ja, meneer de Wolf, het vervelende is dat uw vingerafdrukken op het lichaam staan van een meisje dat waarschijnlijk werd vermoord. Ik heb niks gedaan. Ik moest de meters opnemen, We... maar Peters was niet thuis. Dus ik, ik weet, die meters staan in de paardenstal. Ja. Ik ga daar binnen. Ik zie er nou wel honderd vliegen op die hooi zonder. Ik ga die ladder op. Daar da lag iets. Ik draai het om. Het was een dode vrouw. Dat is alles. Ik heb daar voor de rest niks mee te maken. Ja, ja, maar waarom bent u dan weggegaan als u. Hé, hey, gaan oh, oh. oh, allemaal lopen vandaag. Rustig. Kom Hoe Dus het gaat wel degelijk om Stella voor Steven. Maar wie is de moordenaar? Ja, bon. uh, Nog eens één. We hebben Jos de Wolf, de meteropnemer. Vingerafdrukken en haren op het lichaam van Stella. Hm. Twee Sven Gets, vingerafdrukken en haren op het lichaam. Ook vezeltjes van zijn kleding. En drie Phil Peters, vingerafdrukken, haren, vezeltjes. Drie potentiële moordenaars. Maar geen motief? Ja, ik denk wel dat we Phil Peters van het lijstje mogen schrappen. Hè? Want die vrouw waar hij het voortdurend over heeft, die Graziella, die heeft niks te maken met de zaak Stella Versteven. Ja, verklaar u nader. Ik heb eindelijk Anna Nutello gevonden. Dat is de dochter van Vito Nutello. De onkel bij wie Phil in 1958 onderdoek. Dat was een mijnwerker in Angleur. Onderdoek? Phil of Alessandro, die was als kleine jongen in Sicilië ooggetuige van een afrekening door de maffia. Heel het gezin van zijn oudste noem werd uitgemoord. Ook zijn oudste nicht, Graziella, die was toen al 22. Zij was met hem in de tuin aan het spelen toen ze een kogel in haar kop kreeg. En Phil, die voelde zichzelf schuldig aan haar dood. Hij had haar moeten redden. Stel je voor, een mannetje van 9 jaar. Hij heeft nooit nog over die aanslag gesproken, dat zegt zijn andere nicht, Anna. Behalve onlangs dus. Ja, en het kan nog erger. Kort na de aanslag werden de ouders van Phil vermoord. De familie stuurde hem veiligheidshalve naar Donkel Vito en Tante Alina in Angleur. En die hebben hem later geadopteerd. Van hen moest hij voor zijn eigen veiligheid in het openbaar een andere naam gebruiken. Phil dus, Phil Peters. Ja, dus ik denk niet dat die een man in staat is om een jonge vrouw te vermoorden. Bovendien... Zijn alibi staat als een huis, hè. Twintig restaurantbezoekers hebben hem vorige donderdag gezien. Dat sluit veel uit, ja. Maar Gets heeft ook een alibi, hè. Hij was op zijn werk. Commissaris? Mevrouw Wouters? Sven had een relatie met Stella Versteven. Oh. Voilà, bewijsmateriaal. Zwaren de zwarende foto's gemaakt door een collega van hem die het goed met mij meent. Theoretisch heb jij het gedaan, hè, Gets? Ik heb het niet gedaan... Maar alles wijst in uw richting. Het sporenonderzoek wijst uit dat Stella vervoerd werd in de koffer van uw wagen. U doet haar bijna zeker de trap naar de hoizonderop. op. Dat blijkt uit het aantal en de positie van de textielvezels van uw kleding... die we gevonden hebben op die van haar. U maakte zich extra verdacht door uw kleren en haar overjas en handtas te willen verbranden. Ja, maar dat, dat was de bedoeling niet. Ik was gewoon bang. En bovendien had u een relatie met Stella. Heeft zij u afgewezen? Ik dacht, doorgaan zijn motief. Ik heb haar niet vermoord. Het was een ongeluk. Ja, ja, ja ze, ze is van de, van de trap gedonderd. In het magazijn van de magneetbanden. En we waren op de trap al aan elkaar aan, aan, aan het frutselen. En, en ja, en, en ze is gestruikeld. Ja. Ja. Het was een ongeluk. Ik heb haar niets misdaan. Ik, er staat een camera daar he, bij de ingang. En wel, die, die heeft dat waarschijnlijk wel opgenomen. Nee, die camera heeft enkel opgenomen hoe u als een slang over de vloer naar buiten kroop. Terwijl u het lijkt van Stella voor u uitduwde. Nee, nee. Maar meneer Gets, wat u blijkbaar niet weet... Ja? ...is dat er in een donkere hoek van het plafond nog een camera staat. Echt waar? En die heeft het ongeval wel opgenomen. Oh. Met al uw amoureuze escapades. Met een beetje geluk uh, wordt ge gesproken. Oh, echt maar... waar? Merci. Dank u, meneer Van Deun. Ja, maar je stevend wel af op een paar scheidingen, hè? Van uw vrouw en van uw werkgever. En van Stella. Weet u, Stella zag mij graag. Ze wou met mij naar Parijs, New York, Singapore. Dat is mislukt. Vorige donderdag heeft ze haar laatste reis gemaakt. Patroon, geef een keer een flesje echte champagne. Hola, mooi. Hola, goed. Veel mij. Lekker. <laughs> nee, maar we hebben vrijdeld dat er een onschuldige in een bak gaat. Nee, dat Zeg, ik heb nog een quizvraag. Een quizvraag? Waarom loopt een dom de maandag naast haar fiets? Zou zal het niet weten.